10 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de E42 tussen Luik en Bergen in België zijn drie mensen om het leven gekomen. Volgens de hulpdienst is het ongeval veroorzaakt door een spookrijder die frontaal op een andere wagen is ingereden. De snelweg in de richting van Namen is afgesloten, het verkeer wordt daar omgeleid. Het kunstwerk van Christo in Noord-Italië heeft de afgelopen weken veel publiek getrokken. De Floating Piers, een watertapijt, trok meer dan 1,2 miljoen bezoekers. Veel meer dan de 500.000 die waren verwacht. De Bulgaarse kunstenaar had zijn creatie gemaakt van 200.000 kunststof pontons. Met een totale lengte van 3 kilometer. Christo heeft er 7 maanden aan gewerkt. In New York hebben zo'n 150 familieleden en vrienden in besloten kring afscheid genomen van de Amerikaanse schrijver Elie Wiesel. Hij overleed gisteren op 87-jarige leeftijd. Wiesel overleefde de Holocaust en schreef daarover enkele boeken. In 1986 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. De herdenkingsbijeenkomst vond plaats in een orthodoxe synagoge in Manhattan in New York. Onder aanwezigen waren Joodse leiders en enkele bestuursleden van de Elie Wiesel Foundation for Humanity, een stichting die Wiesel samen met zijn vrouw oprichtte. President Obama heeft de aanslag in Bagdad door IS, waarbij zeker 115 mensen zijn gedood, scherp veroordeeld. De VS zijn vastberaden om IS te verslaan, zei de president. Ook minister Koenders veroordeelt de aanslag in de Iraakse hoofdstad... en zegt dat Nederland zij aan zij staat met de Iraakse regering... in de strijd tegen IS. De aanslag in Bagdad is een, de zwaarste in een jaar. De laatste tijd waren er juist successen geboekt in de strijd tegen IS. Afgelopen week moest IS de stad Fallujah op zo'n 50 kilometer van Bagdad, opgeven... na een offensief van het Iraakse leger... met andere strijdgroepen en luchtsteun van de internationale anti-IS-coalitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en opklaringen, vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt en lichte regen, later ook wat zon. Het wordt morgen 18 tot 21 graden. Tot woensdag wisselvallig, daarna meer zon en ook hogere temperaturen. Dit was... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. ...terug bij Pizzle Radio Show 1183 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan 15 tracks uit de New Age muziekwereld. En de eerste is gelijk een nieuwe van de Must Be, must be Group. East West heet deze CD. Niet echt uh, ja, de New Age sfeer dat zeg ik er wel eerlijk bij. Maar het is allemaal wat, wat steviger. Um, je mag het allemaal zelf beoordelen... Ga maar lekker zitten en luisteren naar Peaceful Radio Show 1183 hier op CFM Zandvoort. Veel luisterplezier. I'm <laughs> sorry. Zo'n verhaal in bed,